al negens met het nos journaal. De Italiaanse minister van Transport verwijt de Italiaanse Rijkswaterstaat nalatigheid bij het onderhoud van de brug in Genua die vanmiddag instortte. Volgens de Italiaanse Rijkswaterstaat werd de hangbrug geregeld gecontroleerd en is er niets afwijkends gevonden. De brug stortte vanmiddag in over een lengte van 200 meter. Over het aantal slachtoffers is nog veel onduidelijk. Het genoemde aantal doden loopt het een van 22 tot 35. Over de oorzaak van het instorten is officieel nog niets duidelijk. Een echtpaar uit Leersum is opgepakt op de luchthaven van de Turkse stad Istanbul toen ze terug naar Nederland wilden vliegen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de arrestatie, maar wil in verband met de privacy er verder niets over zeggen. Het echtpaar plaatst een bericht op Facebook over hun arrestatie. Ze schrijven dat er sprake is van miscommunicatie met de Turkse autoriteiten. Het stel was op vakantie in Turkije.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 De brief aan de vader van Anne Frank is van de Britse verzekeringsmaatschappij Gresham en heeft als adres Merwedeplein. Het poststuk komt uit de nalatenschap van een verzamelaar. De brief uit september 1942 heeft Otto Frank waarschijnlijk nooit bereikt. Het gezin was toen al ondergedoken in het achterhuis. Op de enveloppe staat een stempel met terugafzender. Het weer vanavond klaart het op. Minima liggen vanavond rond 16 graden. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen is het waarschijnlijk droog. De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Het wordt tussen de 20 en 27 graden. Donderdag wordt het nog iets warmer, maar later op de dag neemt wel de kans op onweer toe. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM? ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 We'll be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 We gaan snel door naar de volgende Dummelborg van hun nieuwe album Ionian. Is hier The Phoenix. Ja, voor de volgende band hoeven we niet heel ver. Stel ik het nog, even naar de overkant van uh, straat lopen. Funeral horror van het album Phantasm is hier The Graveyard Silence. <middels> Zo'n heerlijk stukje onvervalste death metal. En uh, we gaan naar onze themaband. Alweer. Iron Maiden van het album Seventh Son of a Seventh Son is hier, de Clairvoyant. De volgende band is Halloween van het album Keeper of the Seven Keys is hier. Living ain't no crime. De volgende band is uh, binnenkort, als ik het goed heb in augustus, precies, laat ga ik zo even voor je opzoeken, is Iced Earth. En uh, ze komen binnenkort naar Alkmaar, naar Poppodium, Victoria. Dus hou de granten in de gaten. Van hun album Plagues of Babylon is hier een best wel mooie ballad. If I could see you now. silence. So much I've learned in life today. Still I need your guidance. You always found the words to say to ease my troubled mind.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 Can I in this morning of my life show me how the God Zijn we aan het eind gekomen van het eerste uur van Geen Lompen maar een Zware Mentalen? En ik moet nog even een kleine correctie invoeren: dat uh, op het moment dat deze radio show uh, in de lucht gaat, is het concert van Iced Earth al bezig. Dus als je het dan nog wil zien, dan moet je echt heel vlug. Misschien dat je dan net op tijd bent voor het einde van de support act. Zo.